6 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Gevechten in Cairo bij het presidentieel paleis. Drukke spits door Sneeuw en Sinterklaas. En Mexico overweegt accijns op limonade. GELUIDEN. In Cairo zijn tegenstanders en aanhangers van de Egyptische president Morsi geraakt. De tegenstanders betogen sinds gistermiddag bij het presidentieel paleis. Vanochtend kondigden aanhangers van Morsi aan dat zij massaal naar het paleis zouden gaan. Toen een grote groep bij het paleis aankwam braken er vrijwel direct gevechten uit. De Morsi-aanhang slaagde erin na korte tijd om de tegenstanders van de president te verdrijven. Of bij de gevechten slachtoffers zijn gevallen is niet bekend.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 In het hele land is het door winterse buien plaatselijk glad, waarschuwt de ANWB. Die gladheid en de viering van Sinterklaas leiden tot een vroege en drukke avondspits. Op het drukste moment stonden er twee keer zoveel files als normaal. Vooral rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is het druk. Verkeer in de kustgebieden moet vanavond ook rekening houden met een stormachtige wind. Ook vannacht en morgenochtend is er kans op gladheid. Het Openbaar Ministerie besluit pas volgend jaar of oud-commandant Tom Karmans en twee andere leidinggevenden van Dutchbed... worden vervolgd voor oorlogsmisdrijven en genocide in Srebrenica. Door hem in Arnhem heeft advocaat Knoops vandaag laten weten dat een beslissing niet op korte termijn te verwachten is. Aanvankelijk zou het OM nog voor afgelopen zomer een beslissing nemen. Later werd het besluit in oktober verwacht. En omdat ook die deadline verstreek, stuurde Karremans vorige maand een brandbrief aan het OM. Waarin hij eiste dat het OM de knoop zou doorhakken. Maar dat gebeurt dit jaar dus niet meer. Volgens Knoops is Karremans zwaar teleurgesteld over het nieuwe uitstel. De PVV vindt het onterecht dat na de dood van een grensrechter in Almere vooral wordt gesproken over een voetbalprobleem. Volgens de partij is het een Marokkanenprobleem. probleem. De Nederlandse politiek en de media zitten in een totale staat van ontkenning, zegt de PVV. Door het spreken van een voetbalprobleem zou het echte probleem worden verhuld.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 Zo'n 40 inwoners van de Utrechtse week gaan een schadeclaim indienen vanwege de asbestbesmetting in hun huis. Gisteren oordeelde een onderzoekscommissie... dat zowel woningcorporatie Mitros als de gemeente Utrecht... fouten heeft gemaakt bij de evacuatie. De maatregelen na de vondst van asbest waren buiten proportie... en onnodig belastend voor de bewoners, oordeelden de onderzoekers. Volgens de advocaat van de bewoners is er materiële schade. Bijvoorbeeld de extra reiskosten die bewoners moesten maken. Ook de inmaatregelen...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 Mexico overweegt om accijns van 20% te gaan heffen op frisdrank. De maatregel is bedoeld om zwaarlijvigheid tegen te gaan. 70% van de Mexicanen en 30% van alle kinderen in Mexico zijn veel te zwaar. Mexico is wereldkampioen cola drinken. Met een gemiddelde van 163 liter per persoon per jaar blijft het land zelfs de Verenigde Staten ruimschoots voor. Het overmatige frisdrankgebruik in Mexico wordt gezien... als een van de grootste bedreigingen van de volksgezondheid. De beurs in Amsterdam heeft de hoogste slotstand van dit jaar bereikt. De AIX sloot iets boven de 338 punten. De vorige piek was op 14 september. De beleggers waren positief gestemd door gunstige berichten... over de ontwikkeling van de economie in China. Daler was Philips na het nieuws over de megaboete... die het bedrijf van Brussel opgelegd heeft gekregen... wegens kartelafspraken. Dan het weer nog vanavond winterse buien en vrij veel wind. Aan de kust is die stormachtig. In buien is er kans op windstoten. Vannacht nog een enkele sneeuwbui. Het koelt af tot een paar graden onder nul. Morgen wolken en zonnige perioden en kans op een sneeuwbui. Het wordt 2 graden in het oosten en 5 graden vlak aan zee. Vrijdag veel bewolking en sneeuw. ANRB-verkeersinformatie. In het hele land is het door winterse buien plaatselijk glad. De files van de avondspits die lossen nu vrij snel op. Er staat in totaal nog zo'n 90 kilometer file. De meeste files staan nog rond Amsterdam en Rotterdam. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo is een ongeluk gebeurd. En daardoor staat de file tussen de afrit Lochem en de afrit Reizen 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Ook op de A13 van Den Haag naar Rotterdam ging het mis. Voor Delft 5 kilometer stilstaan. De linkerrijstrook is dicht. De A27. Van Utrecht naar Breda is de dagelijkse file extra lang. Tussen Noorderloos en Werkendam 7 kilometer. Staat daar een kapotte auto stil en die blokkeert de rechte rijstrook. En de file op de A50 is opvallend lang van Arnhem naar Os. Tussen Renkum en Knoopend E-Wijk 9 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 360 Magazine geeft een complete beeld. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Lees nu 8 nummers voor 15 euro. Ga naar 360magazine.nl. .no. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 7 over 6, goedenavond. Een mega boete voor Philips. Een niet onaardige olievondst in de Noordzee en een beurs die amper bewoog. Het economisch nieuws van deze 5e december. Dat vonden wij wel een moment om Bert van Sloten hier te hebben. Bert van de Economie Redactie. Uh, laten wij beginnen met Philips. De hoogste boete ooit, toch? is dat? Het is de hoogste boete ooit. Tot op heden was het de hoogste boete voor een autoruiterkartel. Maar het is de hoogste boete ooit. Ja, en dat is omdat ze prijzenafspraken gemaakt hebben volgens de ja. Europese Commissie. Ja, en dan kom je met een hele ingewikkelde rekensom in Europa. Dan nemen ze een gedeelte van de winst. Dan laten ze dan een formule oplossen. En dan kan je het afleiden dat Philips en de andere bedrijven, overigens die daarmee hebben gedaan aan dat kartel, dat die winst voor die bedrijven heel groot moet zijn geweest. Uh, Panasonic, trouwens Toshiba, uh, Technicolor, voorheen Thomson. Dat waren de andere bedrijven die daarmee deden. Ja, er is te veel betaald voor de TV, maar we begrepen van onze correspondent in Brussel dat het nog wel een beetje lastig is om uit te rekenen. Uh, hoeveel er te veel is betaald in het verleden? Heb jij daar inmiddels wat meer gegevens over? We rekenen als rot, denk ik, bij de NOS. Iedereen heeft zijn rekenmachine uit de kast uh, gehaald in Brussel... en uh, op de economie economieredactie. Nou, ik, ik zal proberen om eventjes wat op een rijtje te zetten. Een tv kostte destijds zo'n 900 gulden. Want we spreken nog over het gulden-tijdperk, althans tot 2002. Maar dat is het gedeelte waarin Philips de overtredingen heeft uh, gemaakt. Die beeldbuizen die maakten zo'n 50 tot 70 procent van de prijs uit Van de totale prijs. Maar we weten niet precies hoeveel uh, ze uiteindelijk daaraan verdiend hebben. Maar je kan uit die boete, zoals ik net al zei... wel een beetje afleiden dat het een gigantische hoeveelheid is geweest. Nou, Hoe ging dat dan in zijn werk? Ze gingen naar de golfbaan. Het is heel klassiek. En daar deden ze zaken met elkaar. Die bedrijven die ik net uh, met elkaar uh, noemde. En er is één bedrijf wat uiteindelijk is gaan klikken. En dat heet Chunghua. Uh, en dat komt uit uh, Taiwan. En daarom weten we het eigenlijk allemaal. Zeg Bert, heb je met Philips gebeld? Ja, we zijn met Philip dus uh, ook in gesprek geweest. We willen overigens niet voor onze microfoon uh, reageren. Die zijn boos. En niet zo'n klein beetje ook. Uh, want zeggen ze daar, ja. Hallo, wij hebben meegewerkt aan dat onderzoek. Oké, okay, we erkennen dat er afspraken zijn gemaakt. Maar we hebben wel gewoon inzicht gegeven in, in, in de boeken. Dus ze noemen het vervolgens disproportioneel. Ze vinden het ook onrechtvaardig. Want zij moeten ongeveer uh, meer dan uh, 500 miljoen euro betalen. Dat vinden ze echt ongelooflijk veel. Dat zij ook nog de schuld krijgen. Bovendien zeggen ze, nou oké, okay, tot 2001 hebben wij het gedaan. Oké, okay, nemen we de schuld op ons. Maar daarnaast, het bedrijf waarmee wij die beeldbuizen maakten, is uh, verkocht. Was niet meer van ons. Dus ja, waarom zou je ons ook nog tot 2006 gaan, uh, gaan straffen? Kortom, boos. En in een hoger beroep, geloof ik. Hè? En ze gaan dus in een hoger beroep, ja. Kijk, dan gaan we het even hebben over de olie? We spraken een uur geleden iemand van Wintersal, een Duits bedrijf dat in de Noordzee olie heeft gevonden. Uh, 30 miljoen vaten in potentie. In potentie, ja. Schets eens even de waarde van deze vondst? Nou, het is op zich niet, uh, niet onaardig. Je moet nou ook weer niet denken dat we het Saudi-Arabië van de lage landen gaan worden. Zo is het nou ook weer niet. De olie klotst niet over, uh, over de voeten heen. Maar het is ongeveer om een beeld te krijgen, een kwart van wat er in uh, Drentse Schonebekenveld uh, nog, uh, nog zit. Uh, nou ja, goed. Dat is leuk. Uh, en het leuke is dat het nu weer gevonden is. Ik denk dat dat vooral het belangrijkste is. De Noordzee werd toch vooral gezien ja, als een soort uh, droge melkkoe... waar niks meer uitkwam en waar je niks meer kon vinden. Uh, en er is er toch weer zo'n veld uh, gevonden met uh, misschien nog potentie van meer. Want 30 miljoen is volgens mij de bodem. Je zou nog meer eruit uh, kunnen halen. Dat is aardig. Overigens ook, als je ook hier gaat rekenen... op die bekende rekenmachines, kom je toch ook uh, in ieder geval... voor de staat weer op een leuk bedrag. Want zo ongeveer 4 miljard zou het misschien wel kunnen opleveren... naar een 40 procent voor de Nederlandse staat. Nou, dat is aardig in deze dagen. Maar voorlopig is het overigens nog niet aan land. Hè? Dat duurt nog wel een tijdje. Zeg dan nog heel even de beurs, de AEX. Het ja. record van uh, september, 14 september, is eraan. Ja, 338,28 is geschiedenis. Kan je dat zo mooi zeggen. Uh, vandaag uh, is het 338,44 uh, ge geworden. Net aan het slot van de beurs. Klein hikje. Leidt er niet al te veel uit uh, af. Er zijn mensen die zeggen: van nou, er komt een rally aan. Valt natuurlijk allemaal nog maar uh, te bezien. Of een rally? Een, een ra dat is een mooi woord. Hè? Dat is uiteindelijk dat het omhoog gaat uh, verder. Een eindejaarsrally heet dat in nou. Beurskringen. Uh, maar het is eigenlijk, uh, was het een vrij rustige dag... met Philips als belangrijkste die een procentje eraf ging. We zijn weer helemaal bij. Bert van Sloten. We gaan naar Duitsland, want daar wordt een poging gedaan... om de extreemrechtse politieke partij NPD te verbieden. Aanleiding zijn de vermeende banden van de NPD met neonazis. Vanmiddag hebben de 16 deelstaten bij elkaar gezeten... om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Na afloop daarvan zei de minister van Binnenlandse Zaken... van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen dat er nu maar eens van moet komen. We hebben 12 jaar lang iets discussiër. We hebben akribisch in neun monaten alles zusammengetragen... ...aus kwellenvrije materialen die öffentlich zugänglich zijn. We hebben die fehler des jahres 2003 niet gemaakt. En nu is de punt erreicht, waar democratie... ...waar de verfassingsorganen de positie beziehen. Müssen. Ralf Jager, minister eh, van Noord-Ruin-Westfalen... ...een van de initiatiefnemers van een mogelijk verbod op de NPD in berlijn Walter Meijer. Hoe groot is de NPD eigenlijk in Duitsland? Ja, het is een hele kleine partij eigenlijk. Ze hebben vijf à 6000 leden in het hele land. In twee deelstaten zitten ze in het parlement. In een aantal gemeenten, vooral in Sachsen zitten ze in de gemeenteraad. Dus niet erg groot, maar toch een door in het oog van de democratische politiek. Al was het maar omdat die partij door die fracties in de regionale parlementen... een, een podium heeft om die ideeën te verspreiden. En vooral ook met z'n geld krijgen uit belastingmiddelen... zoals alle partijen dat krijgen als je eenmaal ergens in een parlement zit. Dat vinden veel mensen toch onacceptabel. Dat er subsidie is uit de schatkist voor een partij die openlijk racistisch en antisemitisch is. Maar hoe, er op grond waarvan denken de deelstaten... dat ze deze partij nu kunnen gaan verbieden? Ja, dat is wat de minister net zei, wat je hoorde. 13 jaar is erover gediscussieerd, maar de afgelopen 9 maanden... met name de afgelopen jaar eh, hebben ze bewijs verzameld... Eh, zoveel mogelijk uit openbare bronnen, dus dingen die je niet kunt ontkennen... van dat heb ik niet gezegd, eh, toespraken, websites, brochures. En dat is natuurlijk vooral gebeurd na die onthullingen... over het neonazi-trio dat 10 mensen heeft vermoord... waarvan pas vorig jaar bekend werd dat zij dat gedaan hadden... uit puur racisme. Dat trio was zelf wel geen lid van de NPD... maar het onderzoek wat daarna is gedaan, vooral naar hun helpers... en de mensen die ook medeverdachten zijn in dat proces blijkt dat er in die omgeving... heel veel mensen waren die hun hielpen bij de aanslagen... maar die ook actief waren voor de NPD. En daardoor is ook het hele idee om het de partij nu toch te verbieden... is weer erg actueel geworden. Ze hebben het toch al eens eerder geprobeerd, Wouter? Ja, dat was in 2003, althans de jaren daarvoor. En in 2003 was het dan het oordeel van het Constitutionele Hof in Karlsruhe. Uh, die hebben dat verzoek door een verbod afgewezen... omdat er veel te veel informanten waren van de veiligheidsdiensten... van de inlichtingendiensten. Uh, dat waren mensen die zeer actief waren in de partij... waardoor helemaal niet duidelijk was wat nou de echte partijleiden hadden gedaan en gezegd... en wat er van die informanten kwam. Uh, volgens de deelstaat is dat probleem nu bijna opgelost. Daar hebben ze in ieder geval alle informanten uit de leiding van de partij teruggetrokken... zodat je nu zou kunnen zeggen, volgens die ministers vandaag... Uh, dat alles wat de partij nu zegt, dat het echt van de echte leden komt. Ja, en is de NPD zelf bang voor een verbod? Nou ja, voorlopig eigenlijk niet. Tot nu toe zijn ze er helemaal niet zo ongelukkig mee. De kans is namelijk groot dat de discussie nog even doorgaat. Dat het proces zelf ook nog een tijdje duurt... voordat de rechter echt uitspraak doet. En al die tijd staan ze natuurlijk in de belangstelling. Dat is goed voor ze. Dan hebben ze de rol van, van underdog. En mensen die misschien een beetje in die buurt zitten... die misschien sympathie hebben voor zo'n partij... zien zich dan waarschijnlijk bevestigd in het idee... dat het een hele bijzondere beweging is. En dan is het natuurlijk wel afwachten voor de NPD als ze verboden worden. Ja, dan moeten ze echt stoppen. Dan moeten de leden misschien een andere beweging vinden... voor die activiteiten. Maar als het verbod opnieuw mislukt, dan gaat daar natuurlijk de vlag uit. Ze mogen zelf kiezen welke. En dan kunnen ze feest gaan vieren. Dat is het grote risico voor de gevestigde partijen. Dus ook de landelijke regering, de regering van Angela Merkel weet nog lang niet... of ze dit verzoek zal steunen. Want het risico is natuurlijk als het mislukt... dan kan de NPD voor altijd zijn gang gaan. Dan kunnen ze zeggen, het mag van de hoogste rechters... dan zijn ze als het ware officieel goedgekeurd. Wouter Meijer in Berlijn. Dank je wel. Wij praten zo over de Filipijnen. Er is een uh, orkaan geweest en er zijn ongelooflijk veel slachtoffers. Straks meer bijzonderheden daarover. We gaan ons eerst even uitgebreid laten bijpraten over de files. dan zwaan met de bij. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Het is het uh, voordeel van een avondspits die vroeg begint... dan uh, eindigt die ook meestal weer snel. Het is wel zo dat het in het hele land door winterse buien plaatselijk glad is. Vooral in het binnenland zien we dat nu. Um, in totaal nog 40 kilometer files. Eén daarvan valt op. Dat is die op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Voor de afrit reizen 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. zeer bekend Take 5, gespeeld door pianist en componist Dave Brubeck. Zojuist is bekend geworden dat hij is overleden. Daarom hebben wij nu contact met jazzkenner Hans Mantel. Goedenavond. Goedenavond. Bent u een liefhebber van Brubeck? Ja, ik ben een enorm liefhebber van zijn muziek en van zijn concept... en dat soort dingen. Ja, zeker wel. Ja. Ja, hoe kan je dat niet zijn? Ja, ja, wat, wat, ja wat, wat maakte hem voor u zo bijzonder? Wat hem bijzonder maakt voor mij is... Uh, het feit dat hij een, een muzikale formule heeft bedacht met het kwartet wat we daarnet Take 5 hoorden spelen. Hij is, hij, is, uh, hij is voor de dag gekomen met dat uh, concept. op een moment dat het uh, in de muziek allerlei kanten opging. En uh, ja, we kennen hem natuurlijk vooral van uh, stukjes spelen met rare maatsoorten en dat soort dingen. En daarmee kwam hij enorm in de aandacht. En hij was enorm populair onder, uh, onder studenten in de jaren 50. Gingen al die college campuses af. En ja, het, het, het, het hele concept van Boebek was, uh, was heel bijzonder. Ja, want hij, heel... hij experimenteerde echt veel, hè, met, met die maatsoorten. Nou, de componist Darius Mio, waarbij hij gestudeerd had, hij had tegen hem gezegd, je moet de wereld rondreizen en alles wat je hoort moet je opnemen in je muziek. En ze waren in Turkije. En toen hoorden ze... Uh, de Turkse muzikanten in een hele rare maatsoort 9-8... hoorden ze improviseren en ze zeiden... jeetje, waarom leer ik dat niet? Toen heeft hij al zijn muzikanten verteld... breng nou bij de volgende platensessie... allemaal eens een stukje mee naar een andere maatsoort. En uh, dat hebben ze gedaan. En dat werd uh, geweldig. Ze hadden natuurlijk een enorm goede drummer bij... John Morello, die dat heel erg goed kon spelen... En dat stukje take 5 overigens werd meegebracht door Paul Desmond. Het is geen compositie van Brubeck zelf. Maar Brubeck heeft in de structuur van het stuk wel een bijdrage gehad. Maar het is eigenlijk een Paul Desmond stukje. En Paul Desmond speelde altijd straks voor in dat korte. Hij zou morgen 92 zijn geworden, maar tot op hoge leeftijd bleef hij spelen. Ja, dat bleef ik hem doen. Hij leidde een uh, enorm gezond leven. En dat kwam met name door Eola, zijn vrouw... met wie hij vanaf de... ja, onmiddellijk na de... Tweede, nee, vlak voor de tweede Eola getrouwd was. Altijd bij geweest. en die zorgde altijd heel erg goed voor hem. Hij was uh, de laatste keer dat ik hem ontmoette... Toen zei hij, uh, toen ik hem een hand gaf, hij zei, heel, heel voorzichtig, want hij had wel last van zijn hand al een beetje, muziek moest niet te hard in kijken. <laughs> en het was uh, de laatste keer dat ik sprak, dat is een paar jaar geleden, hij was enorm helder, enorm aan de bal, wist precies waar hij het over had. En ja, hij was alleen heel oud, maar uh, en, nee, hij heeft het uh, wat dat betreft fantastisch gedaan. En hoe was het dan om zo'n man te ontmoeten die toch decennia lang zo toonaangevend geweest is in, in de jazz? Nou, ik ging een beetje... Ik, ik, ik deed toen een reportage voor de, voor de NPS toen nog... en ik ging een beetje met een, met een soort dubbelgevoel erin van... ja, wat kan ik nou aan die man vragen... dat hem niet de afgelopen 60 jaar al die tijd al gevraagd is? Maar ik ging zitten en hij was meteen ontzettend open. Uh, je had het gevoel dat je, dat je meteen helemaal serieus werd genomen... en ik vroeg in die dagen altijd aan het eind van elk interview... wat, is er nou nog, wat zou u nou nog één keer willen bereiken in muziek... wat u nog niet gedaan heeft... Toen zei hij een intelligent publiek, ik <laughs> bedoelde hij wel een beetje met, als, een grapje, als een grapje. Maar ja, hij was ook enorm geïnteresseerd in, in, in klassieke muziek. Hij was bezig om een opera te schrijven. Nou, dat vond ik toch wel uh, indrukwekkend, hoor. Want, want vond hij, ik bedoel, het was een grapje, maar vond hij zijn publiek niet intelligent genoeg? Was dat voor hem echt een thema, denkt u? Nee, nee, nee, nee, dat denk ik niet. Het is alleen wel zo, dat zijn muziek was natuurlijk niet zomaar niet kauwgom voor de oren, hè. het is ook heel raar. Dat een liedje in vijf kwartsmaat, maat, waar je dus alleen maar op kan dansen als je drie benen van verschillende lengte hebt. Dat dat dan ook nog zo'n enorme werd. Dat zegt iets over de, over de zeggingskracht van die, van, die, van die muziek, vind ik, van dat, van, van dat kwartet van hem. Maar ik. Nee, hij, schreef, hij schreef muziek waar je ja, die je gewoon als entertainment kon genieten, maar waar ook nog. Ondertussen heel erg veel gebeurde voor diegenen die wisten hoe dat in elkaar zat. En van die muziek van Dave Brubeck blijven wij genieten. Hans Mantel, dank voor deze woorden bij dit nieuws dat zojuist bekend wordt. Dank u wel. Oké, okay, dag. Het is een grote ramp voor veel inwoners van het zuid filipijnse eiland Mindanao. De orkaan Bopa heeft enorme schade aangericht en heeft veel mensen dakloos gemaakt. Een stadje met 45.000 inwoners werd grotendeels onder de modder bedolven. In totaal kwamen door het noodweer zo'n 300 mensen om het leven. Er zijn nog veel vermisten, vertelt buitenlandredacteur Katrien Straatman. Veel mensen zijn in shock omdat het water en de modder zo ontzettend snel kwam. Overal ligt afval en huisraad en daarom kunnen we maar moeilijk bij de mensen komen, zegt de militair die de leiding heeft over de reddingsoperatie. To penetrate the area, maraming mga debris in the road. In Unna, in Unna, in area. En dan is er ook nog eens geen stroom en kunnen we niet met elkaar communiceren. Dat maakt de situatie nog erger, zegt de militair. Hele families zijn vermist. Een vrouw blijft hopen haar zoon levend terug te vinden. Maar er zijn er ook die de hoop al verloren hebben. Mijn vader ligt in het ziekenhuis. Mijn moeder en broer zijn meegesleurd door het water. Het laatste wat mijn moeder tegen me zei was, ik hou van je. We hebben nu contact met onze correspondent Michel Maas. Michel, waren de mensen in dat getroffen gebied niet bij tijd gewaarschuwd hiervoor? Nou, dat waren waarschuwingen uitgegaan. Want natuurlijk uh, wisten de mensen dat de orkaan onderweg was. En deze keer wisten ze ook waar die zou gaan toeslaan. Dus de regering had de mensen gewaarschuwd om in ieder geval uit... Uh plekken die gevaar liepen, plekken die overstroomd kunnen worden... plekken die aan de kust liggen en uh, ja, de volle laag van de wind zullen krijgen... om daar weg te gaan. En het schijnt dat er ook wel 60.000 mensen aan die oproep gehoor hebben gegeven. Maar toch zijn er nog duizenden, vele duizenden mensen verrast door deze storm. En dat komt een beetje doordat het, uh, het eiland Mindanao betreft, het zuidelijke eiland. En dat eiland wordt eigenlijk nooit getroffen door orkanen, of bijna nooit. En dat maakt dat de mensen... Wel uh, wat minder voorzichtig zijn dan in het noorden van de Filipijnen, waar ze wel twintig orkanen per jaar te verwerken krijgen. Ook misschien minder voorzichtig in, in het goed bouwen van huizen. Ja, dat ook. Want uh, als je hoort wat er uh, en ziet ook wat er aan de kust gebeurd is, waar die orkaan aan, aan land is gekomen. Daar zijn dorpen gewoon weggeblazen. Dat waren houten huisjes met rieten daken. Huisjes met, met golfplaten daken. Dat, dat is gewoon door de wind meegenomen. Dat had geen enkele kans tegen deze enorme orkaan. Want het was tegelijk ook de sterkste orkaan... die de Filipijnen dit jaar heeft getroffen. En dat er dan een stadje met 45.000 inwoners... Uh, onder de modder bedolven is. Um, ho hoe komt dat? Wat is de situatie daar? Ja, het is een uh, stadje in de bergen. En door die aardverschuivingen en ook door omgevallen bomen... en zo zijn de rivieren daar verstopt geraakt. En achter die verstopping heeft dat water zich opgehoopt. En steeds is het steeds hoger gekomen. En op een gegeven moment komt dat los en dan schiet dat water in één klap naar beneden. En dan heb je een soort tsunami, een vloedgolf... Ja, die, die gewoon niet tegen te houden is. Daar, daar doe je niks tegen. En er zijn honderden mensen in dat stadje, Nieuw-Bataan, die zijn meegesleurd. Er zijn overlevenden, er zijn 80 mensen die uit dat water levend tevoorschijn zijn gekomen. Maar dan worden er ook nog 300 of meer worden er vermist die gewoon weggespoeld zijn. En ja, je moet maar afwachten of ze ooit nog gevonden zullen worden. Want wat is jouw indruk, het is daar natuurlijk nu midden in de nacht, en wat is jouw indruk van de reddingswerkzaamheden in het gebied? Nou, het ligt op dit moment grotendeels stil, want in het donker kun je bijna niks uitrichten. Dus ze richten zich nu vooral op het onderdak brengen van alle mensen die hun huis kwijt zijn geraakt. Ze zijn tenten gaan bouwen, dekens aan het aanvoeren en zorgen dat de mensen te eten hebben. En dan zo gauw het morgen weer licht wordt, zullen ze verder gaan om ook die gebieden te bereiken waar ze vandaag nog niet aan toe zijn gekomen. Michel Maas, dank voor jouw verslag van de situatie daar in de zuid filipijnen Bijna vijf half zeven nog even heel snel een cadeautje kopen. Of een laatste onderdeel voor je surprise halen. Voor de winkels sluiten vanavond gaan heel veel mensen op het laatste moment nog even de stad in. Zo ook bij een grote supermarkt op de hoek van de Dam in Amsterdam. We pakt en bezakt de roltrap af. Alles nu bij elkaar? Um, ja, ja, ongeveer. Het is toch even zoeken altijd. Maar uh, ja, ik heb nu alles voor. Uh, ik vuur het met mijn gezin. Met mijn vader, moeder en mijn broertje. En... Um, ja, we doen niet heel erg veel, niet uh, honderden euro's, maar een paar kleine dingetjes zijn altijd wel leuk. Ja, twee zware plastic zakken en net nog, net voor mij, twee boeken gekocht. Geen surprises maken? Nee, nee. Het is toch, uh, we hebben het allemaal best wel druk, wel gedichten. Maar surprises, dat vergt dan toch wel veel, veel aandacht. En ik ben ook niet heel erg handig, dus uh, dat uh, helpt ook niet mee. Maar toch voor het idee is een gedicht altijd wel leuk. Dat vind ik eigenlijk ook altijd het leukste om te doen. Maar die heb je al gemaakt? Nee, ook nog niet. <laughs> ik ben echt heel erg lastig met het bezig. Maar ik ben wel van plan om dat uh, zo meteen even snel te doen. Even een paar leuke gedichtjes. Het zijn er maar drie, dus dat moet wel lukken. En wanneer komen jullie dan samen? Uh, nou, we gaan na het eten doen, dus dat is een uur of acht. Uh, en dan in de tussentijd, ik ben dan zo meteen over een half uurtje thuis. En dan uh, nog even gedichten maken, even eten en dan uh, Sinterklaas vieren. En die gedichten, die ram je er dan zo uit? Ja, ja dat komt wel goed hoor. En heb je al een eerste ja. zin voor je broertje? Nee, nog niet. Nee. Ik zit even te denken. Ja, waarschijnlijk iets over zijn puberteit en over uh, dat hij lekker moet ruiken en zo. Dat soort dingen. Want hij stinkt nu. Nou, zijn kamer is heel muf, dus uh, kan hij het in ieder geval iets beter maken door zelf lekker te ruiken. Ja, zoiets. En daar heb je ook iets voor gekocht? Ja. ja ik heb uh, douchepul en parfum en uh, dat soort dingetjes gekocht. Hoe oud is hij? Uh, 15. Ja, dan ga jij maar voor. Ja. <laughs> door de draaideur. En dan blijkt het... Ja. Eenmaal buiten. Maar dat was het al, hè? Toen je binnen ging, slecht en vervelend weer. Voor je ouders, heb je dat gedicht ook al wel in gedachten? Um, nee, voor hun nog niet. Ik vind het bij hun altijd moeilijker. Mijn broertje kan ik altijd een beetje tegen doen, maar bij mijn ouders is het toch uh, iets minder. Ja, ja, komt wel goed. Die verdient het ook niet om tegen te doen? Ja, nou, dat wel, hoor. <laughs> Waar zou het over moeten gaan? Mm, even denken... Nou ja, ik ga binnenkort over twee maanden, of voor een week ga ik twee maanden reizen. Dus uh, misschien dat ze me nu echt even los moeten laten, zoiets daarover. En dat ze best wat meer mogen sporten. Het zijn van die ouders die een beetje dik zijn, en uh, maar de hele tijd met je bezig zijn. Je niet loslaten. Ja, dit zijn wel heel erg karikatuur, maar uh, zoiets, ja. <laughs> Oké, okay, nou wat ruimte op sporten. Uh, ja. ja, ik kan nu even niks bereiken, <laughs> maar het komt wel goed. Nou, dan zijn er altijd nog van die online uh, ruimboerboeken. Het helpt ook altijd wel een beetje als je vast zit. Hij ah, je moet opschieten dan. Ja. Nu ja. Nog, je moet nog wel iets kopen, geloof ik, hè? Ja, ik ga nog even iets lekkers kopen. Even mijn mij in de buurt uh, kijken. Succes daarmee. Ja, zelfde bijna Sinterklaas. Ja. En blij lopen ze weg met twee plastic zakken vol. Uh, ook cadeaupapieren nog gekocht. Het moet nog allemaal uh, ingepakt worden. De gedichten moeten nog geschreven worden. Op het laatste moment, hè. Daar zijn er meer van. Ik heb dus zelf ook twee boeken gekocht. Heb al wel de gedichten geschreven... Ongeveer, eentje moet nog, uh, nog een beetje verfijnd worden. Maar ja, om half negen begint het. Lange files. Hm, inderdaad. Iets eerder aan moeten beginnen. Joris van de Kerkhof, volgend jaar krijgt hij een nieuwe kans. En hij kan in ieder geval lekker blijven luisteren uh, onderweg naar de bos... waarin het toe moet in de files, naar Radio 1. Zeker, want daar is Joost Eertmans. Goedenavond, Joost. Ja, we houden hem zeker gezelschap uh, met Avondspits, geen probleem. We gaan namelijk verder waar we gisteren gebleven waren om zeven om uur. Namelijk een vervolg over het uh, voetbalgeweld in Amsterdam. De PVV wil, zoals aangekondigd in het debat, over het Marokkanenprobleem... na aanleiding van die dodelijke mishandeling van de grensrechter. Er is geen voetbalprobleem, zeggen ze daar, maar een Marokkanen probleem. Mijn vraag in Avondspits is straks, bent u dat met Wilders eens... Ik ga een eind met hem mee, moet ik zeggen. Mijn stelling is, allochtone jeugd heeft veel meer bijsturing nodig. Praat mee in het debat op één avondspits natuurlijk. We zijn er, direct na het nieuws. Tot straks. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 De Amerikaanse jazzpianist en componist Dave Brubeck is overleden. Hij was bekend van nummers als Take Five en The Unsquared Dance. Dave Brubeck overleed in een ziekenhuis na een hartaanval. Hij zou morgen 92 zijn geworden. Elko Brinkman, Elko Brinkman vertrekt over een half jaar als voorzitter bij Bouw het Nederland... schrijft hij in een brief aan de leden van de branchevereniging. Brinkman stopt in juni, wanneer zijn tweede termijn als voorzitter afloopt. De recessie en de malaise in de bouw noemt hij de negatieve kroon op zijn voorzitterschap. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn rellen uitgebroken... tussen aanhangers en tegenstanders van president Morsi. Bij het presidentieel paleis werd sinds gisteravond geprotesteerd tegen de nieuwe grondwet. En de AIX in Amsterdam is gesloten op de hoogste slotstand van dit jaar, iets boven de 338 punten. Beleggers waren positief gestemd door gunstige berichten over de ontwikkeling van de economie in China. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Iemstra. De hele avond trekken sneeuwbuien vanuit het noordwesten over het land. En dicht bij zee zou het nog wat natte sneeuw op kunnen leveren. Maar vooral op de meeste plaatsen in het binnenland blijft de sneeuw ook liggen en lokaal levert dat een laagje van een paar centimeter op. In het noordwesten van het land en in het Waddengebied... moet u vanavond ook nog rekening houden met veel wind uit een noordwestelijke richting. En die wordt hard, mogelijk stormachtig aan zee, windkracht 7 tot 8. En ook zijn er zware windstoten, mogelijk tot zo'n 100 kilometer per uur. Echt guur weer daar dus vanavond. Later vannacht in het westen en zuidwesten nog enkele winterse buien... In het binnenland neemt de buigheid wat af...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 En vrijdag trekt een neerslaggebied over en dat levert een flinke hoeveelheid sneeuw op. Hoeveelheden van zo'n 10 centimeter zijn heel goed mogelijk. In het weekend is het winters met overdag temperaturen rond het vriespunt... en s'nachts op veel plaatsen matige vorst. ANRB nee, Verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu snel op... Een paar files, uh, uh, ja, daar geldt dat niet voor. Want op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is een ongeluk gebeurd. tussen de afrit Lochem en de Afrit Rijzen 6 kilometer stilstaan. De linkerrijstrook is dicht. Nog een aanrijding op de ringweg A10 bij Amsterdam dus. op De A10 West naar Zaanstad bij Osdorp. De rechterrijstrook is dicht. Het loopt daardoor vast op de A4 vanuit Den Haag. Voorknopend de Nieuwe Meerstaat, 3 kilometer. Bij Rotterdam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voorknopend Ridderkerk 4 kilometer door een ongeluk op de hoofdrijbaan. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda is het nog aanschuiven... tussen Noorderloos en Gorken 10 kilometer. Er stond daar een kapotte auto, maar de weg is inmiddels weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Onze allochtone jeugd heeft veel meer bijsturing nodig. Het geluid van alle kanten natuurlijk hier in Avondspits op Opinieradio 1. Wel WNL. 0800 1121. Richard Nieuwenhuizen is niet de enige grensrechter die problemen ondervond met teams uit Nieuw-Sloten. Ik heb een paar keer bij Nieuw-Sloten gefloten en door de agressie van met name Marokkaanse jongens en hun, en hun ouders... heb ik de wedstrijd meermalen moeten staken. Al dus een albieter. Arbieter. Intimidaties, bedreigingen waren er aan de orde van de week. Net als op straat, in de horeca, in het OV en in de bioscoop... is het door toedoen van algotone probleemjongeren niet heel gezellig meer. Daar kan het ooit chique Kralingen-West sinds gisteren ook weer over meepraten. Daar werd een 78-jarige man afgetuigd door een groep Marokkanen... tot hij bewusteloos werd. Hij gaat nu verhuizen. Natuurlijk overdrijft Wilders met zijn verhaal over racistisch geweld. Maar hij is wel weer de enige in Den Haag die niet om de hete brei heen draait. Verslijt me voor racist die ik niet ben. Noem me extreem rechts... Steek je kop maar in het zand. We benoemen de problemen met onze allochtone jeugd nog steeds niet. Uit pure angst daarvoor uitgemaakt te zullen worden. Het integratiedebat is geen steek verder gekomen. Sterker, we glijden verder het moeras in. En daarom zeg ik, er moet ingegrepen worden. Onze allochtone jeugd heeft dringend bijsturing nodig. Bel WNO 0800 1121. Een goedenavond. Is er geen allochtone probleem in Nederland, zegt u of vindt u dat dat wel bestaat... en dat we dat nog steeds niet goed benoemen? Ik hoop dat u meedoet. Essan Jami is, is in de show, zo meteen uh, luisteraars. En Rob Oudkerk, bekend van de opmerking Kut Marokkanen... Uh, zoals u wel weet, uh, daar ga ik ook mee in gesprek. U doet natuurlijk mee op het bekende nummer 081121... of laat u mij uw reactie weten op hashtag eens, hashtag oneens... of hashtag WNL, zoals Stefan Kelder zegt Eerdmans... ik denk ook dat de jeugd meer sturing moet hebben... zeker in groepsgedrag. Khalid Bakhtali zegt zegt WNL, wij en zij denken wordt in stand gehouden... door zowel ons als hen, zet hij dus aanhalingstekens. Livia Berens reageert, ik zou Lochtone eraf halen. Alle jeugd heeft tegenwoordig meer sturing nodig. En zo gaat het verder, we gaan ze proberen allemaal voor te lezen. De meningenfabriek in Capelle aan de IJssel, die draait weer op volle toeren. zo u merkt. We gaan naar de eerste beller, zoals altijd, Ricardo Narissing. Is dat uit Oudenbosch? Goedenavond, Ricardo. Um, goedenavond. Wij zijn uit de competitie gehaald, zo'n drie jaar geleden. Omdat in onze club, en uh, kijk, we zijn geen racisten. Maar op het moment dat wij een Marokkaanse club hebben ingeschreven, was het vanaf dag één kommer en kwel, zowel bij de bezoekers als bij de uh, tegenstanders. Ja. De, elke arbiter, rode kaarten, er werd gestolen, ingebroken, vechtpartijen. En men kon het nooit neerleggen. Bij de, bij de leiding. We hebben Surinamers, we hebben Antillianen, we hebben Molukkers. Nooit één probleem. We hebben heel veel Nederlands in noord Brabant. Nooit één probleem. We hebben hun de kans gegeven met hun eigen dingen. Ja. Die stallen, inbraken, verpartijen En we zijn uitgesloten in de, van de competitie. Wij bestaan 13 jaar, nooit één probleem. Nu bestaat de club niet Trist, meer. Ja. Tries, dus ik neem aan, u onderschrijft de stelling. Ik ondervrijf de stelling zonder meer En uh, mij mee werd uitgemaakt voor wilde Vriendje. Want bij elke vergadering, ook bij de bond, werd dit verduidelijk. We hebben het nog probeerd te verdedigen. Hm. Maar het kon niet meer. Want het bleek keer op keer. Het zijn en blijven de Marokkanen. Oké, okay, bedankt Ricardo Narsini. Ik maak er een punt van. De lijn blijkt ook niet heel goed verstaanbaar te zijn. Maar het geluid was voor mij helder. Lex de Vet uit Schiedam. Goedenavond. Welkom bij Avondspits. Goedenavond. Vertel. Ja, uh, nou... Ik reageerde eigenlijk ook nog een beetje uit uh, de uitzending van gisteravond. Uh, ik ben zelf meerdere malen, uh, ben ik als uh, leider van uh, f talletjes en e talletjes uh, bezig geweest. Ja. En mij valt het wel enorm op dat uh, als ik kijk naar de ouders, dat de elftone kinderen over het algemeen bij... en ik zal niet zeggen dat ze allemaal zo zijn hoor, maar over het algemeen bij het hek neergezet werden en later op de middag alweer een keer opgehaald worden en dat dan toch. Ja. Heel veel, veel leek alsof zij vonden dat de voetbalclub voor hun kinderen moest zorgen. En eigenlijk meer of meer een voetbalclub. En ik zie dat in de maatschappij ook. Uh, maar voor hun kinderen moeten zorgen. En voor de opvoeding moeten zorgen. Ja, gebrek aan opvoeding. Daar was uh, gisteren de discussie op gespitst. Uh, Lex, dankjewel. Want er zijn vele bellers. U kunt nog mee door 0800 1121. Reageert u maar. Allochtonen jeugd heeft veel meer bijsturing nodig. Moet ingrijpen, denk ik. Ik uh, ben benieuwd uh, hoe u tegen dit uh, aankijkt. Uh, wat ik zo te berden breng. Jout al Louis zegt. Eermans denk dat de jeugd in het algemeen extra sturing nodig heeft. Het zijn niet slechts de allochtonen. Denk aan de rellen in haren. Ik vind het zo frappant dat dan altijd haren, er wordt altijd wel één uh, discussie bij getrokken... die niet misschien uh, direct in, dat, uh, in, die, in die hoek zit. Dan, dan snap ik niet dat dat probleem daarmee uh, zo wordt ver, versmald. Um, ik snap het niet. Jasper Jansen zegt, uh, oneens, ik woon in de provincie zonder... Ver, ver Verleden, Ik weet niet wat hij bedoelt, allochtonen. Toch hebben we elk weekend wel gedoe, inclusief geweld. Hier zijn drank en drugs de oorzaak. En eh, Khalid zegt nog een keer, het begint bij opvoeding... maar toch ook bij gelijke rechten en gelijke plichten. En Peter Oudijn reageert op mijn stelling... allochtonen jeugd heeft veel meer bijsturing nodig. Met een beetje nuance vanuit de PVV zou dat niet erg zijn. Hashtag eens, maar of het een Nederland-probleem is... ik ben bang van, van niet. Ik ga naar Essan Jami. Eh, goedenavond, Essan. Essan. Jij bent Anderlijn, ja. yes, een Iraans-Nederlands publicist. Ben je bekend van het Comité voor Ex-Moslims. Een tijdje, een blauwe maandag nog meegelopen bij de PVV. Bij Hero Brinkman. Um, reageer even. We hebben een, een allochtonen probleem. Met name bij de jeugd. En we doen er feitelijk niks aan. Ja, nou ja dat, uh, we hebben enorme problemen ook. Ik bedoel, het probleem zit in tweevoudig in feite. We hebben een probleem met uh, signalering. Uh, we hebben een probleem met uh, straffing in feite. Hmm. Nou. Als het gaat om signalering, is mijn voorstel, en altijd al geweest... om voor criminele allochtonen etnische registratie toe te passen. Nou, dat kan ook. Ik heb daar een paper over geschreven. Het is gewoon wettelijk mogelijk. Sterker nog, in Rotterdam hebben ze daarmee geëxperimenteerd. Ja. En de allochtone jeugd daar, die jeugdwerkers daar, die smeekten daarom. Want anders kan je die problemen niet signaleren. Dus er is geen catch-all systeem dat was het, op dit moment gehanteerd wordt. Maar Essel, waar, waarom, waar, waarom heb je het nodig? Je weet inmiddels uit statistieken wel hoe vaak allochtonen, Antilliaanse, Antillianen, Marokkanen, oververtegenwoordigd zijn in de misdaad. Waarom heb, jij, waarom heb je nog steeds die index nodig? Nou, de index heb je omdat je niet op, uh, zeg maar op wetenschappelijk niveau, maar op pleidsmatig niveau nodig hebt. Dus die gemeentes, het is dus de bekende driehoek: ge uh, dus de gemeente, politie en de OM. Mm -hmm. Zij zijn dus werkelijk niet, uh, zij hebben geen handvat om dit probleem op te lossen. Omdat er niet etnisch geregistreerd wordt van criminele als ja. Dus omdat er maatwerk vergt ver namelijk. Ja. Dus een Marokkaan, een Marokkaanse tuig bijvoorbeeld, die heeft totaal andere cultuur. En in feite andere mentaliteit dan, ik noem maar iets, een ja dan jongen, crimineel, van een andere kant. Dan, Daar moet je ook mee, anders mee omgaan. Jij noemt dan de straffen. Uh, is het zo dat Marokkanen, uh, een probleem Marokkanen hebben het dan over... want we doen het niet over één kamp zoals je weet. Nee, we hebben het over die probleem Marokkanen, die er veel zijn... dat moeten we niet ontkennen. Zijn die lachen die om onze strafjes, met onze werkstrafjes... met onze gevangenis, waar ze feitelijk gewoon een beetje door kunnen gaan... met wat ze aan het doen waren, uh, het slechte pad... is dat ook het probleem, dat we niet cultuur, uh, de cultuur meenemen... in ons gevangeniswezen? Nee, kijk, absoluut. Zij komen eruit en hebben ze statusverhogend werking in feite. Mm. Kijk, de Marokkaanse jeugd in feite, dat gaat over de probleemjeugd, de, de, de criminelen. Die hebben gebrek aan respect voor vrouwen. Die krijgen met een opvoeding mee in feite. Uh, ze hebben geen sturing, geen respect voor autoriteit en gebrek aan normen en waarden. Uh, dat is een explosief mengsel. En je kan ze niet naar een gevangenis toesturen... en vervolgens zeggen: kom maar eruit. En waar ze vervolgens ja, ja. een soort gangsterstatus toe krijgen. Uh, je moet deze jongens keihard straffen. Zo'n Glenn, Glenn Mills. Toch achteren. opvoeding, heropvoeding? Dan... Ja, waar we gisteren over spraken. Heropvoeding, in het, in het, gewoon, misschien reschedulen. Ja, ja de... absoluut, maar dan in verplichtende karakter waarbij als er niet aan meegewerkt wordt... moeten we kijken of de wetgeving van destijds van 2007... destijds, of 9 was het geloof ik, van Ersinghuis Ballin... destijds minister ja, van ja. Justitie, van terroristen... Uh, uh, ontnemen van dit de denaturalisatieproces. Of dat ook niet van toepassing kan zijn van straatterroristen Aan dit geval ja, de ja, Daar heeft Wilders voor gepleit. Hè. Dat is dus nooit gelukt. Het gaat inderdaad alleen om terroristische misdaad. Dan pas kun je het paspoort afnemen. Essend ik laat erbij, want er zijn vele bellers en tweet, uh, tweets binnengekomen. Ook naar aanleiding van jouw woorden, Essend Zeer bedankt eh, voor, voor je bijdrage. U kunt nog steeds bellen. 0800 1121. De algoritme jeugd heeft veel meer bijsturing nodig dan nu. Leon Baakmans zegt mij. Maar, Eertmans, het is een maatschappelijk probleem. Waarom nu weer de nadruk op één groep zo kortzichtig? Nou, omdat het de feiten zijn. Helaas, moet ik erbij zeggen, in de statistieken. Flips Greurs zegt eh, elke generalisatie is bij opvoeden uit en bozen. Bij Kampers, en dus ook bij Marokkanen. Alle voetbalvandalen aan, aanpakken. Corine van Dun zegt. Eerdmans, eh, blablabla. Hooligans tot nu toe... Blank, doden bijgevallen. Nu Nederlanders met een kleurtje net zo erg. Ik snap niet wat een ontkenning daar plaatsvindt. Uh, dan, dan denk ik niet dat je, dat je goed ziet wat er, wat er aan de hand is in Nederland. Nou, we gaan naar Hans, Hans Schulkers uit Utrecht. Goedenavond, ben ik een uitzending? Hallo? Ja, ja, goedenavond, u bent er. Goedenavond, ik ben het helemaal eens met de stelling. Uh, dat zal ik in ieder geval toelichten. Uh, oh, ik zit in de auto momenteel. Ja, ja. Uh, uh, ja, ik, ik rij wel handstream, maar goed wat dat betreft. Uh, nou, ik ben het in ieder geval helemaal eens met, helemaal eens met de stelling. Uh, ik vind, vind uh, het ook een maatschappelijk probleem geworden. Uh, überhaupt Nederland. Want uh, ja, de, de, de kinderen worden allemaal uh, opgevoed. Uh, ja, de, door de omgeving, uh, ja, door de Marokkaanse jeugd, door, door allochtonen, door, door, door wie dan ook. Uh, de, die is ongelooflijk veel. Uh, ja, geweld ja. op tv, waar, waar, wat, wat ook allemaal, uh, ja, le, leuk allemaal als voorbeeld uh, treft. Ik vind, vind wat dat betreft dat je, dat je de kinderen uh, verantwoordelijk moet stellen, maar ook ja. hun ouders flink ja, verantwoordelijk moet stellen. Want uh, zij, zij zijn ook verantwoordelijk voor, voor, uh, voor de... Um, ja, voor, voor het gebrek aan opvoeding die de kinderen krijgen. Ze, ze zijn er nooit. Maar mag je uh, eens vragen, Hans? Hans, Hans vind je ja, het nou... Jij bent het met me eens. Dus jij zegt ook: er is een ontkenning. Mensen willen niet in het kamp Wilders ja, gezet worden. van even. alle Marokkanen, moeten moet het land uit in feite. Dus je, ja. je ziet nog steeds die angst in dit debat. Dat is eigenlijk waar ik met name zo tegen aanloop. loop. Ja. ja, dat ben je nee, met me dat mee klopt, Dat klopt. Nee, klopt. Ik, ben, ik bedoel, sinds, uh, sinds de aanslagen op. Uh, ja, op, op uh, Pim Fortuyn en dergelijke is er, is er gewoon, uh, ja, Pim Fortuyn en noem maar een aantal andere vormen. Nou, uh, ja is er uh, Precies, uh, is er volgens mij zo'n ongelofelijke angst uh, voor, voor, voor de retributie van, van, van, van, uh, van allerlei allochtonen. Uh, yeah, uh, uh, ja, wat we allemaal ons aan zullen doen? Ik bedoel, bah, bah. Bedenk iemand, uh, behoud, maar, behoud maar als, als, iemand, als iemand een ouder man of zo op straat op straat aanspreekt ja. of aanvalt en dergelijke. Wie durft er daar nog wat aan te doen? Nee, dat is een punt. niemand. Hans, nee, klopt, dankjewel. 0800 en hashtag eens en hashtag oneens kunt u doorgeven. Kijk, criminoloog Frank Bovenkerk heeft het uitgerekend in 2010. Van een Marokkaans-Nederlandse jongeman in Rotterdam in de leeftijd van 18 tot 24 is bijna 55 procent met de politie in aanraking gekomen op verdenking van een delict en niet meer dan 90 procent van de jongens met een Marokkaanse achtergrond recidiveert tegenover 60 procent van autochtonen. Kijk, dat zijn cijfers waar ik behoorlijk van schrik en daar, daar hoor je dan toch uh, te weinig mensen over, denk ik, in, in de oplossingssfeer. Dan heb ik het over de autoriteiten die ons, onze, onze veiligheid moeten garanderen. Jan Rebers zegt, uh, hashtag WNL, ook moeders zijn belangrijk bij opvoeding, maar staan bij allochtonen buitenspel, want pa is daar de baas. En uh, Perfectofile zegt, eens, maar ligt niet aan etniciteit, maar sociaal-economische omgeving. Veel allochtonen wonen in een risico-omgeving. En Ben Dubbeldam zegt mij, Eerdmans, het uh, is zo makkelijk. De vraag is, hebben we de jeugd nog in de hand? nou ik vrees van niet. De allegtone-jeugd heeft veel meer bijsturing nodig. Dat zeg ik. U kunt reageren op 21. Hugo van der Wee uit Putten. Reageert u maar. Goeiedag, Joost. Ja. Ik uh, ben het eens met je stelling, maar ik zou het inderdaad ook... Ja, ik weet niet of allochtonen zoveel mee te maken heeft. Ik denk dat het meer te maken heeft met de sociaal-economische uh, klassen... en te maken heeft met weinig sturing van thuis uit. En misschien ook wel culturele armoede, zo zou je het misschien wel kunnen zeggen. Ja, ja, bijvoorbeeld dat fenomeen van op het voetbalveld... en dat zie, ik trouwens ook, zie je trouwens ook wel eens op crashes in scholen gebeuren... van hier is het kind, zorgt u er maar voor. Ik heb er als vader of moeder helemaal niks mee te maken. Het is uw probleem. Is dat herkenbaar? Ja, ik heb zelf op het VMBO gewerkt en op het MBO. en Vaak ja, zijn ouders ook onmachtig om echt om te gaan... met ja, de dingen die die kinderen tegenkomen in de maatschappij en weten ze eigenlijk niet wat, ja, wat, zich, wat zich daar voltrekt. Dat maakt het natuurlijk wel heel erg ingewikkeld. Hè? Ja. Op het moment dat je zegt van... ik stuur mijn kind naar de voetbalclub... en ik hoorde gisteren Fritz Barend nog zeggen bij Paul en Witteman... ja, de voetbalclub heeft niet een opvoedende taak. Ja, dan zou ik zeggen, ja dat heeft de voetbalclub wel. Want op het moment dat er geen grenzen worden gesteld... Ja, in, op de plekken waar kinderen komen, scholen, clubs nee, ja. en dat soort dingen... Ja dan, dan leer je ook niet... Ja, waar die grenzen liggen. Precies. En vaak is het niet kunnen aanhaken. Ja, zorgt voor ja, ja. Uh, ja, vervreemding, voor geweld. En, en ja, dus, ja. Uh, bedoel, als je succesvol bent, dan, dan, dan, ja, dan is dat allemaal wat makkelijker, denk is ik. Zo? Is ook zo. Hugo, dankjewel. We gaan naar Johan Edo uit Papendrecht. Goedenavond. Mario Sermat, goedenavond. Goedenavond. Johan. Uh, uit Zonig Papendrecht. Ik ben het niet eens met de stelling, omdat ik vind dat het een, stelling, een, een, een, een kleine groep... ...die, die uh, een roze schopt. En ik wil het dus doortrekken dat niet alleen... olochtone jongeren uh, een, een, een probleem vormen... ...ook de autochtonen. Want ik, ik, ik maak het bijna regelmatig mee in mijn wijk... ...waar ik woon in Papendrecht. Ja. Dat zijn een, tja, een stelletje racisten die, die allerlei toestanden... Dus, uh, ...tegen ja. mij uh, <coughs> uh, uithalen. Ja. En ondanks de correcte optreden van mijn wijkagent... Is er, een, is er een bepaalde groep die steeds... mee? Maar, waar, ja, maar uh, Johan, er komen zoveel mensen... die komen met de verhalen van... het, het is niet normaal wat me overkomen is... In, de, in, de, in een café of in een theater... of het is in, weet ik veel waar... het is in, t, in, in de tram, of de metro... dat er gewoon rotzooi getrapt wordt door Marokkaantjes. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. En daar doen we dan zo vreselijk... Uh, omheen draaierig over. En dan nee, nee, we die moeten, moeten gewoon... De, de, de, uh, dat ding gewoon bij de naam noemen. Het probleem bij de naam noemen en... Het, het zal wel zo zijn dat het zo is. Nou ja goed, ik lees elke dag de kranten en ik ben ja. het uh, met je eens dat er dus. Maar het ligt aan de overheid die handhavend optreden, ook in, in die al de gemeentes ja. waar, waar, waar in Rosso is, als, uh, je ziet de woningbouwvereniging, als er iemand dus uh, wordt weggepest, ook in Utrecht. Mm -hmm. Gewoon weghalen. Die mensen die anderen wegpesten, gewoon uh, uh, nee, uitha precies. uithalen. maar nou verhuisde weer een vent van 78 in Kralingen hier in Rotterdam. Omdat hij ook is aangevallen en weggepest. En, en, en bijna één rustloze trap. Ja. Die moeten de mensen die die, die die oude man hebben weggepest... alle kosten betalen van... Ik hoop uh, het, ja. Uh, laat, de wet, uh, laat de overheid nu een wet creëren of wetten creëren... ter bescherming van de burger. De burger ja. heeft de overheid daar gezet. Ja. En de burger is afhankelijk van de, de overheid. Johan, dankjewel Johan Edo uit Paabedrecht. Ik ga gewoon naar Rob Oudkerk is aan de lijn. Oud-Kamerlid en oud-wethouder van de Partij van Arbeid. En uh, destijds uh, de opmerking maken over de Kutmarokkanen. Uh, Rob, goedenavond. Dag Joost. Rob, lag dat woord weer dicht bij jou boven op de tong toen je de, de, de, het grensrechte drama zag? Nee, nee, de, de, de, de drama is te groot om dat soort woorden in je mond te nemen. Het is gewoon zo'n ontzettende ellende. Ja, natuurlijk. Dus het um, is bijna zo onvoorstelbaar dat we in een beschaafd land dit, dit hebben. Dat ik, um, ik zat echt met mijn mond open. En pas in tweede en derde instantie dacht ik... Uh, wie hebben dit de godsnaam gedaan hoe kan dit? Nou, dus uh, is totale verbijstering. Verbijstering. Ja. Uh, maar wat is, wat, zijn we een steek verder gekomen? Ik zie dat je die opmerking maakt. We hebben het niet alleen over Marokkanen. We hebben het over eigenlijk de allochtonen jeugd. Maar toch heel veel... Problemen zich binnen bevinden. Niet allemaal, weten we ook. Maar waarom schiet het zo weinig op? Ja, dat is de vraag. Want er is heel veel uh, ook wetenschappelijk bewijs. dat je bijvoorbeeld Antilliaanse probleemjongeren. heel anders moet aanpakken dan Marokkaanse probleemjongeren. Die moet je weer anders aanpakken dan autochtone jongeren. Uh, het WODC, dat is het wetenschappelijk instituut nota van ons eigen ministerie van Justitie. Ja. heeft daar heel veel over gepubliceerd. En die zegt: luister jongens, we moeten gewoon ze anders begeleiden, anders aanpakken, zowel qua preventie als qua repressie. Het is gewoon anders. Ja, maar zijn dus, we dan, uh, zijn we te soft? Zijn we eigenlijk te soft? Tegen, tegen Marokkaanse problemen? Het heeft niks met, met soft en, uh, of hard te maken. We doen gewoon verkeerde dingen. En als er dus staat dat je Marokkaanse probleemjongeren anders moet benaderen dan autoframe jongeren, dan moet je dat doen. En als je dat niet doet, dan ben je niet te soft. Dan ben je gewoon dom. Want dan pak je het gewoon niet goed aan. Ja. Dat vind ik eigenlijk nog veel erger als klopt. Kijk, soft en hard ik kan mij dat niet veel spelen. Maar, um, Dom beleid, dat vind ik ongeveer het enige. Nee, met dom, oké, okay, maar waar ligt dan voor jou de oplossing en waarom gebeurt het niet? Dat is de vraag. Ja, ik denk dat je uh, toch even iets meer uh, met uh, uh, drang en dwang moet gaan werken. Dat kan natuurlijk niet preventief, hè, want dan hebben ze het nog niet gedaan. Uh, maar als ze al een keer iets gedaan hebben... en uh, 90% van de jongeren recidiveert ook, hè, dat zijn die cijfers uit Rotterdam. Dus dan moet je gaan aanpakken. En qua preventie. Ja, dat, daar staan ook allemaal hele mooie dingen in in al die rapporten. Wat we moeten doen, wat we op scholen moeten doen... wat we op naschoolse opvang moeten doen, wat Blijkt we op sportvereniging wel. moeten doen. Het staat er allemaal, maar als het er staat en we doen het niet... Ja, Joost, dan weet ik het ook niet. Dus het is, het is eigenlijk genoteerd, zeg ik, Het is opgeschreven, maar verdomme voert het uit, zeg je, zeg je bij wijze van spreken. Ja, ja. Ik ben zelf ook politicus, dus je weet dat tussen dus, droom en daad en dat soort dingen uh, heel veel wetten in de weg staan. Maar het is ja. inderdaad raar dat als je beleid maakt, en het is beleid van ons eigen ministerie van Justitie... Die moeten deze problematiek aanpakken. Ja, ja dan is het tot de zot voor worden. Dat, dat er niks gebeurt. Rob, je moest gauw weg. Dus ik laat je gaan. Rob Oudkeer dank je Dankjewel. Uh, Rob bedankt. En, uh, en tot een volgende keer. Dit groothuis twittert het nog. Eerdmans, dat klinkt het gezellig, onze allochtone jeugd. Daar kan iedereen vast alleen maar blij mee, mee zijn. Lijntje zegt Eerdmans, in mijn dorp, in Zuid-Limburg, is geen allochttoon te bekennen, maar hier is een samenscholingsverbod voor jonge knullen. Dan heb ik aan de lijn. Ja, de advocaat die de aangifte tegen Wilders deed. Uh, Els Lucas uh, <laughs> uit Ledingstad. Goedenavond. Ja, naam. Ja, u wilde, ja, u wilde, wilde wilde achter de tralies, hè? Nee hoor, dat wilde ik helemaal niet. Nou, u heeft toch aangifte nee. gedaan tegen hem? Oh, dat hoeft nog niet te betekenen dat je hem achter de tralies wilt hebben. Nou, u wilde hem vervolgd het zien. Het, Laat ik het zo ik zeggen. Ik vond goed. het heel erg nodig dat er een onafhankelijk standpunt werd ingenomen. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. je kent het hele verhaal. Ja, precies. Gaan we even uh, naar de stelling. Dacht, uh, de stelling van vanavond. Uh, ja, ik vind het dan weer jammer, dat zou je begrijpen, dat hm. er een, um, een onderscheid wordt gemaakt in... ...afkomst van, uh, van jeugd, jeugdigen die zich uh, bezighouden met dingen die niet mogen. Um, als je er al voor wil pleiten dat er meer aandacht moet zijn... ...dan zou ik zeggen voor alle jeugd. Um, veel jeugdigen hebben um, een, niet een makkelijke opvoedingssituatie. En ik denk nog wel eens bij mezelf... Uh, ...ouders moeten het uh, wat serieuzer aanpakken... Uh, ...bij het uh, ja, uitzetten van de regels. Ja. Vandaar riep ik nog tegen iemand van het opvoeden begint in de wieg. En ja. niet pas op het moment dat het te laat is. Maar lukt dat de opvoeden... Ja. Tijd... Nee, maar eens. Maar lukt dat, Els, dat, dat, dat, dat opvoeden lukt het dan niet veel moeilijker... bij de, onze allochtone jeugdige baby's wellicht al... dan ten opzichte van de allochtonen baby's? Zit daar niet precies het begin van het probleem? Nou, dat, ik denk niet dat je dat zo kan zeggen. Ik, dit, wat er afgelopen zondag is gebeurd, is natuurlijk afschuwelijk. Laat ik dat voorop ja. stellen. Uh, ik heb ook al een luisteraar horen verwijzen naar. Kijk maar naar de aanslag op Pim Fortuyn. Ik dacht, nou, die meneer Van der G. die kwam toch gewoon uit Harderwijk. Ja, dat vind ik van Goh uh, ook een beetje tevreden. En had het ja. ook niet veel te maken met allochtonen. In niet van al Holland nou. met de rellen ook niet. Uh, die zullen er misschien vast wel tussen zitten... maar het is denk ik een, een breder probleem je, dan wat je... Je mag toch wel de statistieken toekenij. geloven? Als u ziet dat er twee Marokkaanse jongeren in Rotterdam lopen... dat we weten dat één van de twee in elk geval met de politie in aanraking is gekomen... dan mag je als Lucas toch wel je een beetje achter de oren gaan krabben, of niet? Nou, ik denk dat je dat zeker zou moeten doen. Maar dan moet je het bredere plaatje bekijken. En dan zal je ook zien dat uh, als je kijkt naar de geïndiceerde jeugdzorg... Uh, naar uh, hulp en ondersteuning vanuit de psychologische hoek... dat daar de allochtone jeugd juist, juist zwaar ondervertegenwoordigd is. Yeah. En uh, uh, mm. ja, zo je weet, het zijn soms communicerende vaten als het niet lukt om in opvoedkundige zin de juiste handvatten mee te krijgen... dan willen het in strafrechtelijke zin rollen ze uit de bocht. Nou ja, misschien zitten wij verkeerd qua cultuurbepalende factoren... Hè, wat betreft straf, misschien ook zelfs preventief. Ook Oudkerk erover en daarvoor Essendjami. Misschien is daar een punt. Els, Els Lugens, ik ga nog even naar de tweets hier... die binnen rollen. Dank je wel, uh, Dat kwam, kwam Els uh, Wilco Vinster, zegt mij, avondspits WNL. Het is nodig de zaak volledig uit te zoeken en specifiek aan te pakken... Het over één kam scheren van alle ouders, dat is onterecht. En Bastian Torrent zegt, autochtone jongeren zijn net zo erg... Kijk naar de dorpen waar amper allochtonen wonen. Groepsdynamiek en alcohol is de oorzaak. En Stefan Kelder zegt, Eerdmans Joost, ik ben het zeker met je eens. Maar ik denk dat ook andere nationaliteiten niet gevrijwaard zijn van strengere bijsturing. Paso Doble zegt, uh, Eerdmans en Rob Oudkerk, het wordt tijd van, van, voor de confrontatie. We moeten niet langer weglopen. En Leon Bakermans stuurt het mij, Eerdmans, ik wil zeggen dat we van het wij en zij denken af moeten. Integratie noemen ze dat. Nou daar zoeken we denk ik allemaal naar. Niemand is op zoek naar, eh, althans mag ik hopen, naar verwijdering van elkaar. We proberen er wat moois van te maken... maar misschien hebben we de verkeerde maatregelen te pakken. Ik zet er een punt achter deze discussie eigenlijk in twee delen. Gisteren begonnen we om half zeven vanavond, 5 december Sinterklaasavond... eindigen we ook weer om zeven uur met de discussie. En het begon allemaal met de zeer trieste dood van een van grensrechter in, in Amsterdam. Dank u voor het luisteren. Dank u zeker ook voor het meedoen via Twitter en via de telefoon. Kunststof pakt het stokje van mij over. Daarin actrice Monique Hendricks... En morgenochtend vanaf 7 uur tijd voor WNL op televisie met Vandaag de Dag. Gepresenteerd door Leonie Ter Braak. Zij heeft in de studio Charles Groenhuizen en Werner Budding. Morgenochtend vanaf 7 uur dus op, op Nederland 1. U kunt deze en andere uitzendingen van Avondspits terugluisteren... op www.omroepwnl.nl slash avondspits. Kijkt u verder op Twitter wat er nog gebeurt in deze discussie over de allochtone jeugd. En morgenavond zijn we weer met een heel nieuwe stelling, een nieuw gesprek. Graag tot dan. Tot ziens. Krijg nou het maarsers.